Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse minister van Financiën... ...volging van haar landgenoot Strauss-Kahn bij het Internationaal Monetair Fonds. Lagarde geldt als de favoriet voor de topfunctie. Zij heeft de steun van de Europese landen. Europa bezet traditiegetrouwde topfunctie bij het IMF... ...en Amerika die bij de Wereldbank. Opkomende economieën als China, India, Brazilië en Zuid-Afrika... ...willen geen Europeaan meer aan de top van het Internationaal Monetair Fonds.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 Sinds 5 uur vanmorgen komt er geen as meer uit. Verder is het vliegverkeer boven Noord-Duitsland weer hervat. De luchthavens van Berlijn en Hamburg gaan vanmiddag weer open. Bij het inhuren van schoonmaakbedrijven spelen de arbeidsomstandigheden voortaan een belangrijke rol. Dat staat in een nieuwe code die grote opdrachtgevers en de schoonmaakbranche hebben opgesteld. Vorig jaar voerden schoonmakers nog actie voor betere werkomstandigheden. Er zijn steeds meer teken in Nederland en daardoor krijgen steeds meer mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Gemiddeld 15% van teken is besmet met de bacterie die de ziekte veroorzaakt. Dat is aanzienlijk meer dan in de andere Europese landen. De onderzoekers denken dat teken in Nederland beter gedijen door het gunstige klimaat. In 2009 moesten 2000 Nederlanders worden behandeld aan de ziekte van Lyme. Het weer vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig. Het wordt bewolkt, geregeld buien en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De staat viel in de Randstad op de A15 Gorkum Rotterdam tussen recht Oost en Alblasserdam 7 kilometer. De noordtunnel is dicht na een ongeluk en het verkeer naar Rotterdam kan omrijden vanaf klopend Gorcum over de A27, de A59 en de A16.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 Zij daar nou? Oeps. Waarvoor? Nou, ik zag mijn microfoon. maar Die zat helemaal in het hoekje. Dat is dat verstopt, hè? Ja. We mochten niet te dichtbij je in de buurt komen. Nee, dat heeft Ellen gedaan, denk ik. Oh, alweer die Ellen. Alweer, ja. Is ze vandaag weer jurylid? Ja. Keurig. Gelukkig, maar. Ja. Goedemiddag, dames en mensen. Ik bedoel, goedemiddag, dames en heren. Heren en uh, uh, mensen, Ja. ja. Uh, Goedemiddag Ruud. Hey Maurice, hoe gaat is het met nou? Ja, met mij gaat het goed. Oké. Okay. Met jou ook? Ja, best. Het is mooi hier buiten. Ja, gelukkig wel. Nou, als er volkje voor de zonnetjes is, kan het wel frisjes zijn. Ja, maar we zitten dus buiten voor de studio, dames en heren. Want we zijn er buiten gegaan. Want binnen vinden we volgende volgende train. Of. De Erko staat aan. Oh, die staat aan. Oh, was staat er? <laughs> ik dacht, ik voelde wind, maar de, ja, die heb ik aangezet, Erko. Oké, okay, doe je goed. Ja, maar dan weet... ook meteen op 17 graden, dat vind ik wel heel dapper. Ja. <laughs> ja. nee, ik vind het goed, ik hou ervan. Nee, ik weet het niet, ik druk alleen maar een rood knopje in. Dus ja, is, op, weet ik hij niet. wordt op 20 gezet nu, kijk. Ah. <laughs> heel goed, ik denk dat ze het zelf allemaal zo'n beetje koud kreeg. Ja. Wat gaan we vandaag allemaal doen voor leuks? Uh, we hebben vandaag weer een uh, zeer bonte verzameling. Staat die muziek hard, joh. Moet je wat harder praten, gewoon? Nee. Goed. We hebben vandaag uh, Lloyd Price. Ik weet niet of u dat nog iets zegt, dames en heren. Maar in ieder geval Lloyd Price uh, uit de serie waar ik al eens meer wat uitgedraaid heb. Uh, namelijk Rock'n'Roll Classics. En dit is de tweede plaat uit die serie. Lloyd Price, die kent u natuurlijk van de gigantische hit die hij had in de jaren 50. Personality. En ook het bekende liedje van uh, I'm gonna get better. Maar die wordt wel allemaal later. Uh, dus die LP hebben we. Rock and Roll Classics Volume 2. Met allemaal hits van Lloyd Price. Verder heb ik voor u uh, meegenomen Rainbow Train. De tweede plaat. Tweede LP van ze. De eerste heb ik niet. Uh, want daar staat bijvoorbeeld. Uh, uh, daar staat dus de uh, Alternative Rail op bijvoorbeeld. Maar dat staat hier dus niet op. Dit is. Uh, uh, accompanied by Rainbow Train, heet die prachtige plaat. En daar staan hele mooie liedjes op. Rainbow Train, u weet het, daar zat Anita Meijer onder andere in. in Diana Marshall zit erin, Marta Pendleton. Uh, verder Hans Vermeulen, Oki Huijsdus, Jan Vermeulen en Jan Rietman. Ja, en Shell Schellekens ook nog, die moet ik ook nog noemen. Dat was Rainbow Training. En dat komt straks. En we hebben Ote Zwedding. Maar ik hoop dat we die plaat kunnen draaien. Want Tuurlijk. als ik hem zo bekijk, dan is hij eigenlijk een beetje heel erg beschadigd. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat hoort er een beetje bij. Ja, maar goed, als het alleen maar gekraak is en alleen maar tikken en krassen, dan is het ook niet leuk. Maar goed, de, we gaan het wel proberen. En als het niet lukt, dan houdt u hem te goed. Dan moet ik even een ander exemplaar zoeken. Terwijl uh, een van de mooiste albums die Ote Zwedding ooit gemaakt heeft, vind ik zelf. Maar ja, wie ben ik? Uh, de uh, Soul Album, prachtige ja. plaats met verschrikkelijke mooie liedjes erop Otus uh, op zijn top En nou, ja, moet je kijken wat een lekker meisje er op je hoes staat Oh, gezellig Ja, ja, ja dat, wel... dat was nog op die oude hoes, hè ja, maar Tegenwoordig dat... heb je zo'n klein cd-hoesje waar ja. je het op ziet, dat schiet uh, ook niet op Ja, maar dit is wel 40 jaar geleden, hè <laughs> Die wil je nou ook niet meer zien Net zoals dat het zo mooi is hiernaast in het café Het Wapen van Zandvoort Sorry, moest ik even zeggen. Koningin Beatrix. Ja. Maar dan ook echt volgens mij van 40 jaar geleden. Ja. Toen zag ze er echt nog knap uit. Een knappe vrouw. Ja, een hele knappe vrouw. Ja, mensen die moest... 76. Ja. ja. Maar het was echt 40, 50 jaar geleden dat, die foto... dat er een foto van haar hangt. Ja. En was het echt een knappe vrouw. Ja, maar in Café 4 hebben ze geen foto's. He? Ja, wel. daar hebben ze ook foto's. Maar dan van hunzelf allemaal. Ja, ik bedoel, als je er één noemt, moet je ze allemaal noemen. Wel, nou, nee, joh, Wij ja, nou, niet. Ja, dat moet van de commissariaat van de, van, van, van de media. Je mag niet reclame voor één kroeg maken, dus moet je ze allemaal doen. Nee, we hebben net twee gedaan. Als, uh, het wapen van, Heemse, eh, wapen van uh, Zandvoort weet ik veel. wapen van Heemskerk ik zeggen. wapen van Bloemendaal, wapen van Bakenes, het wapen van. Uh, noem ze maar op. Ja. Het wapen van Zandvoort zit hiernaast op het Ze zijn onze buren. Dus uh, ja, nou, mag nou, je, dat mag altijd, hè? Nou, we, we zullen het nog een keer zeggen als ze ons, als ze ons uh, halverwege een drankje brengt. <laughs> Je weet maar nooit. <laughs> Zo zijn we ook weer. <laughs> <laughs> um, een lekker rozeetje voor Ellen. En, um, ik heb voor jou een glas bier geloof ik. Ja, natuurlijk. en voor mij een beetje spraakwater. Oké. Okay. Dames en heren, we gaan beginnen. Ja, met Lord, welk nummer? Nou, met Lloyd Price. Oh, ja, met Lloyd Price. Wat leuk. Hij, uh, hij vroeg zich af waar je was op zijn trouwdag. Ja, nee, ik was er niet. Sorry, ik moest werken nee. toen. Nou, dat zal ook wel een jaar of vijftig gelezen die getrouwd is. Dus dat maakt me. Ja, nou, een... we ik weet niet eens trouwens of de man nog leeft. Maar dat zoeken we wel even op op. Ja, dat internet. gaat helemaal goed komen. Gaan we goed komen. Mooi price. Where were you on our wedding day? Ja. ja, waar zat je nou? Ik zat heel veel uh, buiten. Ja, dat kan toch allemaal Het is het mooie weer. natuurlijk, hè, dat we buiten zaten. Nee, dat kan allemaal niet. Maar de plaat is afgelopen. Oké. Okay. <laughs> Goed, where were you on our wedding day? Van Lloyd Price, dames en heren. Lloyd Price werd geboren op 9 maart 1933. Uh, en uh, was een uh, beroemde Amerikaanse rhythm and blues uh, uh, zanger. Known as Mr. Personality, Oftewel bekend als Mr. Personality. Naar de naam van een van zijn allergrootste hits die hij heeft gehad. En dit hoort u later in het programma natuurlijk nog. Uh, zijn allereerste plaat, uh, Lordy Miss Claudie was een hele grote hit. Om, uh, op Special Records. specially Records in 1952. Ook dat hoort u later nog. Nou, Lloyd Price dus. Uh, hij heeft ook nog een andere grote hit gehad. Maar dat gaan we straks allemaal vertellen. Uh, in ieder geval, hij heeft een... Uh, hij is opgegroeid in New Orleans, dat is dus zeker. En hij heeft natuurlijk zijn muzikale training gehad op trompet en piano. Nou, dat is allemaal leuk natuurlijk. En toen is hij maar gaan zingen. Nou, oké. We gaan verder met de volgende plaat. Als de technicus tenminste er is. Wat loop je dat toch op te doen, man? Ja, goed hè? Doen is zo onrustig? Je had het net over het wapen, dus dat. Daar werd ik even over geïnformeerd. Oh, dat zijde. Oh, hoezo? Nee, gewoon. Oh. Elf okay. Over over drankje, of we die krijgen of niet. Oh. Je moet toch wat verzinnen, kom op nou. Nee, we wat verzinnen. <laughs> we gaan verder met, uh, we met uh, Otis Wedding, uh, dames en heren. Er zijn vele grote. Goede Zolzangers staat hier op de, op de hoes van de plaat. Maar er zijn er maar heel weinig die echt great zijn. En Otis Wedding is een van de greats. En dat is ook zo. Uh, de man werd geboren in Georgia, in Macon, als ik het goed heb. En, Georgia in my mind. Ja, en begon dus als solzanger um, nadat hij uh, helemaal gek was van Little Richard. Want dat was zijn grote voorbeeld. En uh, hij kreeg toen de kans om uh, zelf met zijn beentje maar eens een, uh, een plaatje op te nemen. Uh, bij een heel klein platenlabeltje. En dat was toen het wereldbenoemde nummer These Arms of Mine. En uh, toen werd uh, gelijk zijn naam gevestigd. En Otis heeft uh, natuurlijk uh, diverse grote mooie LP's gemaakt jammer genoeg uh, te vroeg overleden bij een ongeluk in een uh, uh, vliegtuigongeluk in 1967 december 67, ik dacht zelfs dat het 7 december was, bijna 10 december 10 december, ja nou, dan kan je dus nagaan het is bijna dezelfde tijd als dat John Lennon, dat was twee dagen eerder ja uh, dan wel 13 jaar later, maar goed. Uh, in ieder geval, Redding kwam dus om bij een ongeluk in, uh, in Amerika op weg van het ene optreden naar het andere. En in het vliegtuig zaten hij en een aantal van zijn bandleden. En uh, nou, dat was dus einde verhaal. Helaas, um, ik was natuurlijk in die tijd uh, zo'n beetje net ontkennis maken met hem. Omdat ik uh, toen met de Soulful Blues kwam dat hij natuurlijk heel veel liedjes van Otis Wedding speelde. Met, uh, met Dane Clark. Een van de mensen die, waarvan ik nog steeds zeg dat hij de beste Otto's Wedding uh, impersonator is. Ik wil niet eens zeggen imitator. Nee, impersonator is die ik, uh, die ik ken in Nederland. Uh, geweldig. Het is jammer dat de man niks meer doet. Hij zou toch weer dat in heroverweging moeten doen. Hij doet nemen. alleen nog wat samen met zoon, hè? zei die vorige keer ja, in de uitzending. Ja, maar hij moet gewoon, die man moet gewoon weer eens wat gaan zingen. Ja, prachtige stem. Fantastische performer ook nog steeds. Ben Clark dus. Nou, ik hoop dat hij misschien luistert. En dat hij, uh, dat hij er weer eens een beetje door uh, geïnspireerd wordt. Ik hoop trouwens dat die plaat op draai is. Want door het feit dat ik natuurlijk heel veel liedjes toen per tijd moest installeren van die plaat. Uh, zitten er wel de nodige krassen op. Maar we zien het wel. Het valt, we valt nog wel mee. We zullen zien. We beginnen met een prachtig nummer. En dat heet Just One More Day. Hier is Otis Redding. Dat valt inderdaad mee. Ja, hè? Ja. Dat zei ik toch? Ik had het erger verwacht. Ja, misschien verderop in de plaat. Ja. Ik zie verderop Hier wel een paar krasjes. mooi jongens. Het blijft toch heerlijke, heerlijke muziek. Uh, ik vind het nog steeds een van de, de beste platen van Autoswettingen. Hij heeft heel veel mooie platen gemaakt. Uh, dat wel. Maar ik vind het een van, van de allermooiste. Echt uh, doorleefde soul. Prachtige stukken staan erop. En u gaat er nog een aantal van horen. Ook een aantal uh, wat bekendere dingen. Die... Uh, ...die ook door anderen wel uh, gemaakt zijn... ...maar het is, het, is, ja, het is gewoon geweldig om dit weer eens terug te horen. Otis Redding dus, op het Volt-label. Jawel, uh, Just One More Day heette dat nummer. Het nummer is door hem zelf geschreven... ...samen met Steve Cropper en meneer Robinson. Dat zal uh, Smokey wel geweest zijn, denk ik. Uh, dat verwacht ik tenminste. Goed, Otis dus, van het album The Soul Album. We gaan naar Rainbow Train, dames en heren. Een Nederlandse band... Die uh, furoren maakten doordat ze om te beginnen... vaak als uh, begeleidingsband... voor andere artiesten werden ingezet. En... Uh... Uiteindelijk is daar natuurlijk uit voortgekomen dat, uh, dat de band zelf ook maar platen ging maken. En daar zaten dus echt wel grote namen in. Hans Vermeulen, onder andere, was de, de, de leider, zeg maar. Um, bekend natuurlijk van de Sandy Coast. Uh, daar heeft hij ook in gezeten. Um, met zijn broer Jan Vermeulen, die zat ook in Rainbow Train. Die zat natuurlijk ook daarbij, bij de Sandy Coast. Uh, Oki Huisdens, die zat volgens mij ook in de Sandy Coast. Ja, speelde oorlog piano en, en zo. Juist, ja, precies. Dat deed Hans Vermeulen ook, een gitaar. Ja, en er, toetsen. En toetsen. Verder hadden we Shell Schellekens. Op de drums. Op de drums. En Jan Rietman, uh, die speelde piano. En ook toetsen. Dus, uh, en, uh, en daar zaten maar liefst uh, vier zangeressen bij. Uh, of drie. Nee, vier. Nou, dan weet ik het niet meer. De vier, vier mensen die zingen. Erik Tek... Ja, niet, niet op deze plaats. Nee, en nee, nee, Martel Pendleton. Uh, ja. Deze plaatsing, uh, even kijken hoor. Moet ik even ja, kijken, dit is de nee? enige uh, bezetting die je kan vinden. Ja, ja, ja, of Julia Lekranz, Israël de Trein, Diana in... Marshall en Anita Meijer. Nee, dit is Martel Pendleton, Anita Meijer en Diana Marshall. Diana okay. Marshall, die doen we hier op deze plaats nee. um, Accompanied by a Rainbow Train. Een LP uit 1978. En um, we gaan daarvan draaien. Another band. Hier is Rainbow Train. Anita Meijer, Diana Marshall, Marta Pendleton Hans Vermeulen, Jan Vermeulen, Jan Rietman Shell Schelkens en Oki Huisdens Dat waren de mensen die oorspronkelijk eh, Rainbow Train vol, eh, vormden Er zijn natuurlijk wel eh, later andere bezettingen geweest, maar dit was eigenlijk de, de... Ter bezetting, zou ik maar zeggen. En Anita Meijer, we weten wat er van terecht gekomen is. Die is vanuit Rainbow Train, als, heeft ze als aardige springplank kunnen gebruiken. Tot een uh, hele mooie carrière als uh, zangeres. En is nog steeds een van Nederlands. Topzangers. Laten we daar vooral geen doekjes om winden. Anita Meijer dus. in uh, de Rainbow Train. Goed. Lloyd Price. Gaan we weer doen. Met zijn allereerste opname. een uh, uh, Art Roep. Aardroop heette die man. Ja. Uh, van Specialty Records. Kwam, uh, die kwam op een gegeven moment een keertje naar New Orleans toe. Om te kijken of daar nog een beetje talent rondliep. Zo begin 50 jaren. En uh, toen, hij dat liedje, uh, toen hij dit liedje hoorde. Toen was hij helemaal begeesterd En hij wilde het direct met Lloyd Price opnemen. Uh, Lloyd Price uh, had op dat moment... Uh, uh, en die, die heeft zijn eigen band gehad sinds 1949 en uh, nou dat werd dus op een gegeven moment uh, gedaan en uh, even kijken hoor was dat weer oh ja art group uh, ja art Dave Bartolomee ja en Dave Bartolomee Bartholomew. Nee, Mew nee nieuw nieuw Bartolomee ja, ja en dat was uh, weer zo'n man die heel veel met Vets Domino samenwerkte dus uh, dan snap je de link ook allemaal weer een beetje um, nou goed dus dat nummer <laughs> werd opgenomen en werd gelijk een hit en we gaan hem nu horen. Lloyd Price met Lodi Miss Glory. maken alles kapot. Hè? Zo is het nog Meer dan dat je lief is. Meer is dat je lief is. Dus Drang maakt veel kapot, maar regels nog <lacht> maar, maar, maar me veel meer. En er komt weer iedere keer weer een nieuw kabinet erin. En dan moeten er weer nieuwe regeltjes bij komen. Ja, dat zijn niet van die kabinetsdingen. Dit Dat zijn natuurlijk meer van die plaatselijke dingen. Hè? Van gemeentebestuur en zo. Ja, en nice. het is ook, het is ook in elke gemeente is het anders. Ja, dat is het mooiste ervan. Ja. Dus nergens hetzelfde Nooit, Maar goed, maakt het uit uh, Leuk te mogen om te vertellen, dames en heren Over dit nummer Lordy McCloddy Is dat uh, die Lloyd Price Dus eigenlijk op dat moment Hij had wel in 1949 een bandje begonnen Zei ik net Klopt ook wel Maar uh, toen uh, dit nummer opgenomen jongens, Had hij die band niet En weet je wat nou zo leuk is Hij werd dus op deze plaat begeleid Door de band van Dave Bartholomew en daar zat Fats Domino, dus hij zit op piano. Dus we hoorden dus eigenlijk een hele mooie combinatie van, uh, van twee ro uh, rock'n'roll giganten. Of rhythm en blues giganten. Fats Domino speelde op piano. En Lloyd Price die zong het dus. Zo gaar, Zo was het. Even snel. Uh, Oké, okay, duidelijk. Even, uh, ja hè? Ja. Toch? Goed. Nou, zullen we dan maar... De... Ja meneer Jansen, ah. het kan raar lopen. Ah, hij is er weer. Ja, het zo weer. Ja. Zo, wat gezellig. Ah, jubie. Jubie. George bedankt. Ja, George bedankt hoor. Mijn, ja. Neem een biertje van me. Maar... Ja. Nee, Kijk uit, ja, dat niet, gaat hij maar... nog doen ook. Nee, wapen is dit, dat kan niet. Nee, dat kan wel, in vier. Oh ja, oké. Okay. Nou, we zullen okay. wel zo meeluisteren. Oh. En we hebben weer de vierde editie hè. Ja. De maar vierde ja, editie. We zijn al de vierde editie van het waar lopen. We, en we hebben er weer een paar. Dus ja, er staan er weer twaalf op de ja, lijst voor deze vierde editie. Ja, dus we kunnen weer twaalf weken voor. Ja goed, hè. Maar nou, jij was ook met iemand bezig, toch? Drie dingen op er die even terug als het goed is. 100? Ja. Oh, nou. Maar ja, dan heb je bijvoorbeeld van uh, Celine Jon I'm Alive. Ik noem even wat. Hier zat ja. dan uh, Tina van Beken op het blijft bij mij, maar dan. Kunnen er ook nog drie andere zijn. En die staan er dan ook op. Ja, nou, we zien het dus moet, het, het zullen uiteindelijk, uiteindelijk wel veertig zijn of zo. Ja, waar gaan we nu mee in eigenlijk? We gaan dan naar Cock uh, Robin. Cock Robin. Ja. Ah. Vind ik wel mooi. Ja, bent uit de jaren tachtig. Hè? Ja. ja toch? Zoiets? Ja. Zoiets. Zoiets. Goed. Nou. Uh... We zijn benieuwd. Uh, de jury is er niet vandaag. Nee, maar Ellen is er wel. Maar Ellen is er, dus... Uh, nou, Ellen Ik geef wordt... Ellen uh, de macht van de knoppen weer in ja, handen. Net is twee weken, weken geleden. Ja, Ellen die moet gewoon maar weer beslissen of de cover maar blijft. Hoe heet het nummer van Kok Robin? When your heart is weak. Oh, nou dat is niet best als je hart weak is. Nee hè? Nee, dan moet je wel een beetje in je conditie verwerken. Moet je even naar de cardio toe. Ja, oké. Okay. Nou, hier zijn ze. Cock Robin, when your heart is weak. when your heart is weak. Ja, Ruud. Ja, meneer Jansen het kan. recht lopen. Van die trap aflopen. Wat zeg je allemaal? Ik zeg Dat zal jouw hart ook wel worden van die trap aflopen. Nou, dat ging wel goed eigenlijk. Oh, dat, kan ik, oh, dat kan ik wel inderdaad. Nou, oké, okay, doe, doe het nog maar 20 keer. Dan. Nou, is goed. Goed, goed voor je conditie. Ja, dat schijnt goed te zijn, hè? Ja. Maar uh, wat gaan we nu doen? We gaan nou een hele mooie tegenhanger ervan doen. Oh, de jury Let op. Let op. Ja, het is niet je broer, het is geen familie Ook niet Nee, maar het lijkt er wel een beetje op Alleen dit is de rijke tak oh. Rob Jansen Rob. met een z Oh, die? Ja Ken je die? Nee, ik ken hem niet Tuurlijk kennen we die Op een goede dag oh. nou, Het begint al een stukje hoger als uh, Kok Robin. Dus luister maar Ja Dat jij me herkent, want jij. Goeiedag. Is het een goede dag voor deze man vandaag? Het is een hele goede dag vandaag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, af en toe een beetje sluierbewolking. Het is zo'n uh, 21 graden bij het... Oh, dit is geen weerbericht sorry. Ik, ah. ik, ik zei iets heel anders. Luister dan. Ook voor eens deze een man een goede dag. Ja, dat ja. weet ik niet. Dat is in de handen van Ellen. Ja, dat is in de handen van Ellen. Ik tel af, dan mag je op de knop drukken, Ellen. Ja. Drie, twee... Hey, niet meteen op de knop drukken. Na na één... Uh, kom maar. vertuigend dit ja, Zo, ze, ze, ze, ze hebben een keer de knoppen in de hand en ze gebruiken ze meteen allemaal Ja, Alle knoppen tegelijk gewoon Ja Vind ik niet kunnen, maar ja ja, nou ja, we doen het dan Ja, ja hou dan maar. Zou ik gewoon de schuif zitten in de deel, dat is makkelijker. Of, of is het Albert jan die niet met de pleeging is? Oh, Albert jan Goed, Otis Redding. We gaan, we gaan ons weer even uh, een beetje serieus. Want anders dan uh, hè, we moeten gewoon ook doen waar we, we hier voor komen. Platen draaien. Otis Redding, de Soul Album. Een plaat in 1966. Uh, uitgekomen zijn vierde album. En elke LP die die maakte... Die, gaat toch eens op man? Elke LP die die maakte werd beter en mooier. En weet ik het allemaal niet. Dat is dit dus ook. Um, een van mijn absolute favoriete Autos redding nummers uh, uh, gaat nu komen. Ik vind het echt een prachtig nummer. Dus let op alle Autos Reading fans. Want uh, dit is zo mooi. Het nummer dat heet Cigarettes and Coffee. ...nou mag je weer praten. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Otis Redding. Uh, geboren in, uh, op 9 september 1941 in Dawson in Georgia. Ik zei straks Macon. Maar hij was geboren in Dawson... ...en in Macon heeft hij ook een tijdje gewoond. Uh, <clears throat> en uh, dit was een prachtig nummer... ...van zijn vierde LP uit 1966. Uh, nummer dat heette Cigarettes and Cigarettes. Coffee. Geweldig. Ik blijf het gewoon geweldig vinden. Nog steeds. Rainbow Train, dames en heren. bekende Nederlandse superband uit de jaren 70. Deze plaat komt uit 1978. Uh, accompanied by Rainbow Train. En dat hield eigenlijk in dat deze band ook heel vaak... Uh, ...andere artiesten begeleiden. En het was natuurlijk ook wel eventjes een bezetting... ...waar je u tegen zei. Met Hans Vermeulen, Jan Vermeulen... ...allebei afkomstig uit de Sandy Coast, ...samen met Ocky Huisden, ook afkomstig uit de Sandy Coast, En verder aangevuld met Shell Schellekens op drums... En ...Jan Rietman op piano. En de zangeressen Martha Pendleton... Diana Marshall en Anita Meijer. Van hun draaien we het uh, prachtige nummer... ...van deze LP, Let It Happen... And let it be a rainbow train. Het leuke van dit programma is mij althans, dat je platen weer eens dus herontdekt. De platen die je dus eigenlijk gewoon jaren niet meer gedraaid hebt. Ik denk dat deze plaat zeker twintig jaar niet meer uit de kast is geweest. En uh, dan hoor je dat weer. Dan denk je, pompen een goede muziek is het toch eigenlijk allemaal? Hans Vermeulen was uh, de grote uh, initiatiefnemer voor Rainbow Train. Hans Vermeulen begonnen met de Sandy Coast in uh, begin halverwege de jaren zestig. Uh, met uh, natuurlijk uh, prachtige liedjes als uh, I See Your Face Again en zo. Het een merkwaardige van alle platen van de Sandy Coast is dat het geen van alles grote hits werden. Ze haalden zelfs vaak de, de top 40 niet eens. Eh, maar het waren wel allemaal goede platen. Hoe dat nou kwam, dat weet ik niet, maar dat, dat gebeurde gewoon. De Sandy Coast heeft eigenlijk nooit echt um, een, een, een echte grote hit gehad. Ja, later, in een, in een tweede periode, zeg maar. Um, prachtig was ook uh, een van de topnummers van de Sandy Coast, was Capital Punishment. Was een schrikkelijk mooi nummer. Ehm um, en later hebben ze natuurlijk wel van niet gehad met het uh, onvergetelijke True Love That's a Wonder. Maar dat is in, in hun tweede uh, leven geweest, uh, zeg maar. Dus niet in de eerste periode. Nou, uh, halverwege de zevende jaren, zo begon uh, Hans, uh, Hans Vermeulen dus uh, met Rainbow Train. Ze vergeerden vaak als begeleidingsband ook voor andere artiesten. En op een gegeven moment vonden ze dat ze zelf ook maar eens platen moesten gaan maken. En ze begonnen dus met een gigantische hit. Die heette The Alternative Way. En dat was echt een gigantische hit in de Nederlandse hitparades. Dat nummer staat niet op deze plaat. Want dit is de tweede LP van Rainbow Train. Uh, en dit nummer dat heette dus Let It Happen, Let It Be. En uh, ik zeg het al, soms her herontdek je die platen weer eens. Dus. En dat is... Uh, het is toch wel te gek, hoor, dit. Het plaat komt uit 1978. 78. Ja, 1978. Uh, op het pokerlabel. Ja. <laughs> Die staat ook niet meer. Maar goed, nee. maakt het uit. Um, gaan we doen? Oh ja, we gaan uh, nog een liedje draaien van Lloyd Price, dames en heren, van uh, de LP Rock and Roll Classics Volume 2. Uh, Lloyd Price dus geboren in uh, 1933, 78 jaar is de man. Intussen denk ik denk niet dat hij nog erg zingt en uh, is uh, eigenlijk een beetje begonnen samen met uh, Vince Domino en uh, David uh, Bartholomew En uh, <coughs> Dat hoorde u daar eerder al op Lady Miss Claudia. We gaan nu in de nummer draaien. Dat heette uh, ik moet weer even gauw kijken. Ik was het alweer vergeten. Nee. Uh, come into my heart, come into my heart. Hier is Lloyd Price. I've never heard a name as quite as sweet as yours. I've never saw eyes as quite as bright as yours. I've never found love that can't grow. And that is why, that is why I love you. So come on. good and pure is yours. I've never seen a smile as true and bright as yours. I've never found love that can't grow. Then that is why, that is why I love you. So come on. Lloyd Price, come into my heart. better We gaan... Zo'n beetje naar de laatste plaat van dit eerste uur, dames en heren. Hij moet even zoeken. Laatste nummer, kan twee. <laughs> Otis Redding, The Soul Album. En daarvan een nummer dat ook door Wilson Pickett gedaan is. dat ook nog eens gedaan is door, uh, door Tina Turner. Die heeft het ook nog eens een keer gedaan. 6345789, Otis Redding.